Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Over precies een week, dan speelt het Nederlands elftal als een eerste wedstrijd op het WK. De spelers verzamelen zich vandaag in Zeist en collega Jeroen Stekelenburg staat langs de lijn. Ja, Jeroen, hoe is het met Denzel Dumfries? Want die liep gisteren een blessure op. Heb je hem gespot op het veld? We hebben twee uur naar geblindeerde autoruiten zitten staren en dan af en toe konden we net, als ze even vaart moesten, minder een glip opvangen. De meeste hebben we wel gezien. En we keken eigenlijk vooral uit naar Denzel Dumfries. We hoopten dat die nog even zijn, rui, zijn autoruit over zou doen... en tegen ons zou zeggen hoe, hoe het ermee is. Uh, dat heeft hij niet gedaan. Dus iedereen is er, alle 26, inclusief Denzel Duncan. Ja, morgen vliegt Oranje naar Qatar. Bij het klimaatprotest op Schiphol... zijn twee weken geleden 413 activisten opgepakt. Het getal is nu bekendgemaakt. Die demonstranten klommen over het hek... en gingen onder privéjets zitten... om te voorkomen dat ze zouden opstijgen. Een deel van hen ketende zichzelf vast... aan de vliegtuigjes. Alle activisten zijn inmiddels weer vrij. Het Verenigd Koninkrijk... Frankrijk en Frankrijk hebben een deal gesloten om ervoor te zorgen dat er minder asielzoekers naar Engeland oversteken. De landen hebben onder meer afgesproken dat het VK meer gaat betalen aan Frankrijk. Met dat geld kan Frankrijk meer politie inzetten om de stranden in de gaten te houden en boten met migranten tegen te houden. Dit jaar staken er al zo'n 40.000 migranten het kanaal over, vaak in kleine bootjes. En niet alle ouders hebben zomaar geld over om Sinterklaas te helpen met cadeautjes kopen. In Amsterdam helpt Swip Swap een handje door cadeaus met elkaar te ruilen, vertelt organisator Elif. Heel veel huiskamers puilen uit van speelgoed. Andere gezinnen hebben juist weer eh, niet de mogelijkheid om speelgoed te kopen. Ja, Dus is ruilen een hele logische optie, vinden ze op steeds meer plekken. Elif bouwt haar kantoor straks helemaal om tot speelgoedwinkel. Ik denk dat iedereen langzaam wakker aan het worden is, dat het anders kan. Dat speelgoed nieuw hoeft te zijn. Daar moeten we een beetje van af. En mocht je ook benieuwd zijn of je speelgoed kan ruilen... Google dan even op Sint Swap. Dan vind je er heel veel door het hele land. Het weer. Lekker zonnig dagje. 10 graden in Groningen en 12 in Limburg. Vanavond en morgenochtend kans op wat regen. Maar later morgen opnieuw aardig wat zon. En het wordt dan een graad of 12. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 waren ze, de dames van uh, Centervolt en uh, Dick Teder? Hele middag. het is uh, even na twee uur. Een zonnige zaterdagmiddag, 15 graden binnen al uh, buiten. Uh, goedemiddag He trouwens. Hele goeiemiddag Rob, goedemiddag. Luisteraars, 21.3 bij Wim Gertenbach collega. Ja, daar is ja. het altijd even wat hoger natuurlijk. Ik ben speciaal blijven wachten <laughs> dat de temperatuur langskwam. Heel goed, nou, uh, dus... lekkere, lekkere temperatuur en uh, een leuk programma vanmiddag weer tussen twee en vijf. Ja. Of hebben we het weer? Uh, druk, druk, druk. Oh, hou op, mijn kind. Ja, schij uit. Uh, wat hebben we druk... Uh... En uh, we, ja, we zitten natuurlijk niet stil. We gaan beheerlijk wat persberichten met elkaar doornemen. Uh, met name van wat er hier in Zandvoort speelt. Maar ook regionaal pakken we een beetje mee. Uh, dus dat gaat helemaal goed komen. We houden de 112-melding als het ware uh, zijdelings in de gaten. Uh, of dat een beetje interessant is om te mede te delen. Uh, het weerbericht dit uur. En we hebben voetbal erop. Ja Waar zeker, spelen we, we spelen vandaag in Amsterdam tegen OS. OSV. OSV. Jazeker. Nou, de ik, nummer 11 uh, geloof ik uit de competitie. Dus dat okay. valt wel mee met OSV. Ja, dat zeiden we verleden week al ja, mooi. Ja, weet je nog? Ja. <laughs> oh jee. ja dat we wel even winnen. Ging, dat ging niet helemaal goed, hè, geloof ik? Nee, nee, nee. Niet helemaal. Nou ja, net hadden we een speciale editie trouwens van uh, Oud-Zandvoort. Een uh, oude opname, twee uur lang met uh, Pieter. Ja.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 100. Kom dan nog maar eens terug Ik ben een walkman En een dagboek met een slot En een turbo compact discord Raad mij meestal van. Ik, ik Wil een computer en een huiswerkautomaat Hoewel ik kleine winsten heb Wordt mijn vader al te kwaad En hij wordt groot En hij wordt gooier Hij spat bijna uit de kaart ik Toch zeker Sinterklaas niet Er staat geen geldboom in mijn tank bij Sinterklaas niet. Ik heb Sinterklaas niet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 op het podium op het Raadhuisplein. Um, rond 12 uur willen de kinderen van Zandvoort... een flashmob-verrassingsdans houden voor Sinterklaas. Surf naar de website sintinzandvoort.nl... voor de link naar de dans. Goed oefenen allemaal, dat staat er allemaal bij. Kijk, dus uh, morgen gaat het uh, feest uh, losbarsten. Uh, ja.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 In afwachting van dag Sinterklaasje. Gelukkig is hij aan de andere kant van de bar de barkeeper.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 Er zijn wel natuurlijk een paar bureaucratische narigheid aan verbonden. Um, je, omdat... dat uh, even kijken hoe ze de, de uh, legitimatie de basis, neem ik aan Ja, de leg, mijn, ja, ja heel goed. De basisserie uh, die moet je wel hebben gehad. Dat zijn twee prikken met het vaccin: BioTech, Fiverr, Moderna, Novax of AstraZeneca.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 Het gebeurt straks in Zandvoort op 25 november bij Pluspunt. Dankjewel voor het nieuws in het kort. Uiteraard ook na te lezen op de CFM-app. En onze app is gratis te downloaden in de Play Store. Het is zonnig weer, vandaar deze. EN no importa. Ik wil niet dat je me Ik wil dat je me vergeet. Ik wil niet ver je Ik wil niet dat je no, me busques más. Si niet vas, yo también me voy. Si me das,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 je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 De minimale kwaliteit waar strandwachten en lifeguards langs de kust aan moeten voldoen. Ja. Um, en dus echt de afgelopen anderhalf jaar hebben we al die organisaties, 27 gemeenten langs de kust. Uh, 35 organisaties lokaal die iets doen met uh, het toezicht. En we met elkaar eigenlijk een soort basis afgesproken waar uh, of je nou naar een Waddeneiland gaat in de toekomst of naar Zeeland of naar Zandvoort. Dat jij weet, als ik daar naartoe ga, dan. Um, hebben lifeguards roodgele kleding aan? Dan ja. zijn lifeguards volgens een bepaalde standaard opgeleid. Um, uh, worden de internationale veiligheidsvlaggen gebruikt? En dus heel veel van dat soort zaken. Um, en, en wat ik in het begin zei, misschien voor Zandvoort iets minder spannend. Omdat eigenlijk die 20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 Nou ja, het is in die zin wel bijzonder. Hè? En, en, en, en, soms zeggen men, mensen wel zijn, zijn jullie nou concurrenten aan de kust? Nou, verre van dat. Ja. Er zijn wel verschillende organisaties uh, die, die zich bezighouden met die veiligheid. En het is in die zin wel uniek dat al die organisaties gezamenlijk nu uh, de schouders te onderzetten. En dus inderdaad uh, vorige week zaterdag uh, in Noordwijk bij elkaar kwamen en echt uh, letterlijk de handtekening uh, onder, uh, onder dat document zetten. Dus vanuit Zandvoort uh, onze voorzitter. Okay. En, en ook van alle andere organisaties dan wel de en voorzitters die nou echt tijdens een formele bijeenkomst zeiden: Nou, dit gaan we vanaf nu echt doen. Um, um, als code. Hè, dus het is nog geen wet, het is nog hè, um, in die zin de intentie. Um, maar je ziet wel um, dat dat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 en dat al die partijen in Nederland zeggen: we gaan met z'n allen nog harder werken aan uh, nou ja, meer eenduidigheid langs de kust. En uh, proberen het we weer een stapje veiliger te maken. Ja, want naast woordvoerder van uh, Redis Brigadus Landwoord ben je ook de landelijke woordvoerder van. Klopt, klopt. Eh, dus... ja, ja. Dus daarnaar, ik had je eigenlijk wel op de foto verwacht... maar jij hebt je, dus je bent een één van de makers van de foto. Klopt, ik ben inderdaad één van de makers in ieder geval. Ja, goed zo. En um, krijgt dit nog verder een ver, uh, vervolg... of heeft dit nou nog ja, dit, gevolgen? Dit, dit is stap één. En, en dit is stap één van een wat groter project... wat langs de kust loopt. Dat heet het project Strandveilig. Ja. Dat is eigenlijk een initiatief van, van twee ministeries... die uh, anderhalf jaar geleden zeiden... en aanleiding van een aantal verdrinkingen... maar ook en die diversiteit...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 Uh, beter communiceren over, over de gevaren die er zijn. en Voor de onder andere samenwerking uh, uh, uh, uh, is ontwikkeld met een aantal grote weerproviders uh, uh, die mogelijk in de toekomst ook informatie over gevaren van zee gaan meegeven. Okay, dus allerlei okay. kleine stapjes ja. als onderdeel van dat grote project. En die code is daar één belangrijke stap van. Ja. En natuurlijk met het ondertekenen zijn we er nog niet. Want er uh, wordt ook gekeken hoe gaan we dat dan in de toekomst. Uh, hoe ga je elkaar daarop op aanspreken en ja, scherp houden ja. dus zodat wat we ook met elkaar afspreken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 Oké, okay, Ernst. Nou, dankjewel voor je uitleg. Uh, fijn weekend verder. Het uh... gaat helemaal lukken. <laughs> ja, dat denk ik ook want Het is prachtig weer. En uh, nou, nogmaals dank dat je even gauw bij ons in de uitzending wilde komen. Helemaal geen probleem. Voor jullie fijne uitzending nog. Ja. ja Oké, okay, okay, dankjewel, dankjewel ben... je wel, Ernst. Dat was uh, Ernst Broekmeijer van de Zandvoortse Reddingsbrigade. En dit is Son Milieu. Oh, my god, no time to breathe.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 My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 En de temperatuur die gaat zakken van even kijken. Nou, 13 graden wordt het dinsdag nog, maar dan uiteindelijk naar de 8 graden. Dus het wordt koud, koud, koud. Nou, dankjewel weer, uh, ben ja, voor het uh, weer. Oh ja, nou heb ik het Daar zijn we blij mee. <laughs> God, hey. Nou ja, in ieder geval uh, de komende dagen nog even lekker uh, genieten dus En daar gaan we van genieten. Ja, zeker.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 Jungee.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 Bij bezalig weer, ja. Ja, mooi hè? Ja. ja echt uh, echt mooi voetbal weer uh, vandaag. Ja, gewoon onkel, lekker naar, naar te kijken. Dat is perfect. Ja, helemaal goed. Nou ja, ja. de wedstrijd uh, is uh, volgens mij uh, rond de half drie uh, begonnen, als het goed is. Ja, we zijn nu tien minuten bezig. Tien, mooi, ja, dus. tien minuten bezig ja. en uh, zijn we compleet uh, vandaag? Uh, we missen Dylan, Raymond en Bud. Alle drie met een hamstring bestuur. Dus dat is jammer. Ja, maar... Zo, die, die staat er ook niet opgesteld. Die was uh, zojuist te laat uh, bij, de, bij, de, bij het verzamelen gekomen. En dan is Ted net vrij streng, en sta je er gewoon naast. Dani heeft kort getraind deze week, dus die zat die ook wissel. Oké, okay, en wie zijn daarvoor uh, in de plaats gekomen dan? Nou, uh, Berg is hij weer terug van, uh, van weg geweest, ook van een hamstring blessure. Nijtsel Christine is hij weer terug van een hamstring blessure. Koen is weer terug van de de Zuren. Dus hij speelt weer op het middenveld. Berg staat op dit moment in de spits. Met uh, aan de flank uh, Silvio Subatti en Salih Vertu. Oké, nou uh, ja even... We hebben nog... Zeggen we, we, uh, we goed uh, met, met Berg in de spits. Dan hebben we wel iemand uh, die. En hij maakt een keeper nu heel erg woord. Ja, volgens mij een, een goed team vandaag op het veld, dus we gaan er tegenaan. Hoe zijn de eerste minuten geweest? Wij in de overhand of uh, toch OSV? Aftas, aftasten van twee kanten. Er gebeurt niet zo heel veel. Dus ja, het is rustig aan. Rustig aan, hè? Ja, zorg, zorg wel voor, in, voor oorlog. Dat is, dat is echt nice, Je blijft lekker doorgaan. En dat ontbreekt soms wel eens.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 bijna twee derde van de senioren ziet vooral negatieve kanten aan het gebruik van sociale media. Slechts een derde ziet juist heel veel positieve kanten. Ja, en tegenwoordig moeten de senioren ook uh, meedoen aan TikTok. Ja, TikTok. Dat is, uh, ja, dat is eigenlijk meer voor de, voor de echte jongeren, zeg maar. Ja. Maar tegenwoordig uh, moeten ook uh, bij oudjes uh, meegaan doen aan uh, TikTok, oh. Oh, uh, Ben Nou, nou ook. alsjeblieft niet. Ik heb zelf ook een haat-liefde-verhouding met uh, sociale media. Een paar miljoen en, gebruikers en, en, hebben ze al. Dat is ja, ongelooflijk. Oké, oh, okay, nou ja,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 Buiten. Hij komt uh, van origine trouwens uit, uh, uit Jakarta, Indonesië. Oké, okay, ja, ja, ja. Boudewijn de Groot. Ja. Nou, en wij gaan natuurlijk uh, naar muziek van Boudewijn de Groot. Welterusten, meneer de president. En het is een buitengewoon actueel uh, nummer, maar het is gemaakt in 1966. Kijk eens aan, nou, daar komt hij aan. Welterusten, meneer, meneer de president. Voor meneer Poetin. Poetin. Poetin.